Vandaag met een stukje verwarring. Je van die advertenties die je dan even verkeerd leest. En dan kan een gratis monteur bij een mooie actie van een bedrijf... opeens een gratis montuur worden. En goedemiddag, of goedemorgen nog, gesprek met Ron Ravie Schisjawong. Waarmee kan ik u van in zijn? Ja, goedemorgen, Mijn van Bühling uit Hallo. Hallo. Uh, sp spring met de KPN? Juist, u spreekt ja, met de KPN, meneer. Ja, ik heb een uh, tv-spot van jullie gezien... Of ja. met die gratis montuur? Ja. Ja, en daar wil ik graag uh, gebruik van maken. Oké, okay, dan ga ik u uh, hiervoor aanmelden. Ja, heb ik wel even een vraag erover eerst, voordat u ja. mij uh, op ja, pakket tuurlijk. gooit. Uh, ja, natuurlijk. Want uh, dat is zeg maar de interactieve tv? Ja. Of twee tv's? Ja, klopt. Oh ja, want ik heb er twee. Hè. Dat is ja. internet aan hè? Ja, correct. Oké, okay, en, en dan een de vraag over, uh, want de montuur vond ik wel handig, met name voor de tv, want dat vind ik altijd lastig. Ja. Lastig om te zien. Ja, dus de, de monteur zit er gratis bij? Ja, gratis bij. Ja, uh, Wilt u alvast mijn uh, sterktes noteren van uh, de ogen? Uh, ja, dat kan, maar het is best om... Dat afkeken. is zeg maar links is het min 1, en rechts heb ik plus 3 op dit moment. Plus 3, plus 4 eventueel. Oké. Okay. Want ja. de glazen krijg er dan niet bij? wat uh, bedoelt u? Nou, bij de gratis monteur. Ja, ja. Ja, of je daar de glazen uh, uh, uitgespiegeld in glazen de, de B krijgt. Of dat je daarvoor naar de opticiën moet, eventueel. Oké, okay, uh, dat weet ik niet meneer. U, u vraagt wel iets over uw bril, denk ik. Een gratis u... montuur heb je toch, kreeg je erbij, heb ik gehoord op de tv-reclame. Een monteur. Wat zegt u? Een monteur. Een monteur? U belt nou met de KPN? Ja, dat weet ik. U leest het verkeerd, een monteur. Een ja, daarom heb ik, ja, maar daarom heb ik, ik heb het verkeerd gelezen, omdat mijn heunige bril kapot is. Ja. Dus vandaar uh, dacht ik, hé, hey, gratis montuur. Ik denk ik wel even met een KPM, hè? Nee, nee, nee. U krijgt geen nieuwe bril meneer. U krijgt een, een, een, een gratis. Een installatiemonteur. Die komt op u als een. Installatiemontuur. Maar ik kan ja. hem zelf wel uh, opzetten hoor, dat is het probleem hier. Oké, okay, maar u krijgt geen bril hoor. Nee, de, het, het gaat om een montuurtje ja. De, de glazen, dat kan ik dan wel bij, bij de optician Nee, nee, nee, dat. dat... Dat heeft u verkeerd gelezen, meneer. Ja, we gaan nu een maatje. Maar u hoeft het dus niet meer te sturen, want ik heb het dus al laten opmeten. Het is dus min 1 en plus 3, hè? Oké. Okay. Ja. Dus als u dat alvast even noteert, kunt u de ja. montuur gewoon opsturen? Ja, is goed. Ja. Goed. Uh, goed maar gaat. heb ik nog wel een vraag over de montuur? Ik kan ik daar ook de kleur bij kiezen? Ik heb namelijk uh. graag zwart, dat kleedt lekker af. Ik heb nog wel een brede kop. Ja, ja, kan. zwart, noteert u even: zwart. Ja. En dan het liefste uh, ja, uh, een beetje een mooie Italiaans merk. Nou, ik, ik zou kijken wat ik voor uh, u kan doen. En ja. welke merken heeft u, als ik vraag mag, van de monturen? Ik nee, een montuur, nee, een montuur. Ook, ze hebben ook zeker al... niet al te slimme studenten daar op die callcenters gezet, want uh, je snapt er niet zoveel van, jongeman. Nee, uh. maar ik probeer ik probeer iets <laughs> uit, nee, ik probeer uh, uit te leggen Ja, meer. legt u eens uit. Kijk, nou, weet... kijk, dat wordt dus precies, daarom bel ik, omdat eh, <laughs> ja, dat, dat okay. dus heel erg lastig is dat kijken. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, montuur, dat wil zeggen, een <laughs> ja. montuur. Montuur, ja. Dat heeft u verke uh, verkeerd gelezen. Oh. Het, dat is gratis. Ja, gratis, wil, wil, daarom bel ik. Zeggen, ik denk dat, dat scheelt. Dat scheelt erop, ja. maar een goede ja. monteur, dat is door. Een goede montuur, dat is toch gauw 200 euro als je een beetje merk wil hebben. Ik denk, nou, pak ja, mijn maar... kans, het is crisis, hè? Ja, ja, nee, ja, ja. Maar, dat, maar dat, u krijgt geen montuur van ons, meneer. Yo, is de actie hey. afgelopen? Ja, inderdaad. Ai, ja, het, het dat is, is vervelend. Altijd yeah. heb ik dat altijd. Daar zie ik een goede aanbieding, dan ga ik bellen en dan hap, talaat. Ja, helaas. Altijd, yeah. altijd hetzelfde. Ja. Yeah. Nou, dan mag ik wel zeggen, dat vind ik mooi kloten. Ja, ja, excuses hiervoor. Ja, eh, uh, Bel ik wel met de UPC? Oké. Okay, dank, dank u wel. Dag. Slimmervim, FUCK